Vijf uur. Freddy Tijn met het NOS-journaal. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemt de kans serieel dat gisteren bij de demonstratie op de Dam in Amsterdam mensen het coronavirus hebben overgedragen. Bij de betoging waren duizenden mensen waardoor de anderhalve meter maatregel niet in acht kon worden genomen. Als op één event tientallen mensen uit het hele land besmet raken, gaat het virus snel verder voordat je het detecteert, zei Kuipers. Virologen hebben verschillende gereageerd op de demonstratie. Er zijn er ook die denken dat het niet zo'n vaart zal lopen met verspreiding van het virus, omdat de bijeenkomst in de buitenlucht was en het aantal besmette personen in het algemeen nu laag is.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 De schrijver van een boek over de moord op Marianne Vaatstra... is definitief veroordeeld. Hij moet twee maanden de cel in voor smaad. Wim Dankbaar schreef in 2014 het verboden dagboek van Maaike Vaatstra. Daarin stond dat Marianne niet vermoord is... door de veroordeelde Friese veeboer Jasper S., maar door een asielzoeker. En Bas van het Hout wordt de nieuwe staatssecretaris... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij volgt zijn VVD-partijgenoot Tamara van Ark op... Die wordt volgende maand de nieuwe minister van Medische Zorg. Van het Woud is nu Tweede Kamerlid en vicevoorzitter van de VVD-fractie. Als Kamerlid had Van het Woud jaren de portefeuille van sociale zaken onder zich. Het weer, er is weinig wind en het is 25 tot 29 graden geworden. Vanavond blijft het lang aangenaam. Morgen wordt het 18 tot 26 graden. Er is meer bewolking, maar ook zon. Smiddags en s avonds kan vooral in het oosten een enkele bui vallen met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Een file op de A5 richting Amsterdam. Er staat voor de aansluiting met de A10. Een file van 3 kilometer. Een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechterrijstrook. rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 FM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Guess what they dance in Colombia. Colombia!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 als je een autoradio met DHB hebt, Albert dan, ja, dan, ja, dan, dan moet je dan nog even bij wachten. Dan, dan kan je een daar ook op ontvangen. Ja. Van strand tot stad. Ja, zoiets ben iets. Wat gaan we in de derde uur Albert doen? Uh, ik heb nog drie items en ik, uh, ik hou ze kort. Ja. Want uh, we gaan nog vele uh, verzoekjes draaien de laatste uur. We hebben uh, een intensief tweede uur gehad, mm -hmm. maar toch wel een heleboel dingen duidelijk geworden weer.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 Jan, ik heb natuurlijk uh, jouw playlist en uh, daar stond ook de Manfred Man's uh, Urband, uh, ja. stond erop. Maar niet. op. Met uh, Blinded uh, bij de Lights, ja. denk ik van ja, maar die draaien we al zo vaak. Maar ze hebben deze natuurlijk ook gemaakt. Ja, een beetje ruiger, maar wel even lekker zo uh, op de zondagmiddag bij uh, ZFM. Je de Mighty King en uh, ja, we gaan uh, nog even wat lekkere muziek voor je draaien. Wat dacht ik van deze van uh, Tom Rowe?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 de auto mag zitten ik kan niet wachten twitter de woning gast die later zoals gezegd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 Nou wel op dinsdag zeg maar goede dinsdagmiddag. En anders een goede zondag namiddag. Ja we gaan op naar het gedicht van de dag. dadelijk om kwart voor vijf bij CRM.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 We're no strangers to love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 Pour réussir, oh euh, oui. Pour gravir, oh, oui, le sommet. En oubliant, oubliant, souvent, souvent ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, accord perdu. J'ai couru, assoiffé, assoiffé, obstiné.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 Mais on de notre âge Bien sûr. où l'argent si dommage Il peut rouler longs jours Pour être vieille, fier, fier, je suis fier, fier entre nous, entre, entre nous je, je vous J'ai fait ma vie, mais il y a jamais Je donnerai ce oui. que j'ai On tout à fait pour trouver oui. la mijn amours, mijn relaties, mes relations, ah, mooi relations, heel mooi geplaatst, sont mooi geplaatst, heel décorés, très heel mooi geplaatst, heel mooi geplaatst, heel mooi geplaatst, heel mooi geplaatst, heel sérieux geplaatst, sérieux, mooi geplaatst, heel mooi toujours de Mes amis étaient plein Oui Mes amours avaient le corps brûlant oh oui. Mais d'aujourd'hui quand j'y pense oh. Avait peu d'importance et c'était le Les canulars Les bétards, Les folies Les orgies Les jours du bac Le cognac Les oeuvres, je le sais jamais mes amis mes amours The music is all yours. On ZFM.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 Everywhere when you see the mono real Fine.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 En uh, weer van uh, 5 uur. Zou de radio aan, zet het hem Tot naar 5 uur. Schralbekjan en ik er. Uh, met Spooky en Soenu. and my if you hate the go to school, which I do, you make a lot of me, you. I don't want to grow up to be. It's got no which I don't. you may grow up be a man. I want to grow a man.